8 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Afghaanse asielzoekers die ooit voor de Taliban hebben gewerkt... worden voorlopig niet uitgezet. De IND heeft dat besloten onder druk van 26 gemeenten. In 2000 is bepaald dat iedereen die tijdens het bewind van de Taliban... minimaal onderofficier is geweest... automatisch wordt verdacht van oorlogsmisdaden en dus geen asiel krijgt. Veel van die mannen proberen al jarenlang te bewijzen dat ze geen oorlogsmisdadiger zijn. Vaak hebben hun vrouw en kinderen inmiddels wel een verblijfsvergunning gekregen. Binnenkort praten de 26 gemeenten die opkomen voor de belangen van deze mannen met minister Leers. Ook komt er een kamerdebat over de zaak en in de afwachting daarvan heeft de IND besloten om deze Afghanen voorlopig niet meer terug te sturen. In Leiden heeft een man die op weg was naar zijn schietvereniging... twee vuurwapens verloren. Hij legde een tas met de wapens op het dak van zijn auto... vergat ze vervolgens en reed naar zijn vereniging. Daar aangekomen merkte hij dat zijn pistool en revolver verdwenen waren. Een zoektocht met behulp van de Leidse politie leverde niets op. President Saleh van Jemen zegt bereid te zijn... tot een vreedzame machtsoverdracht. De vicepresident heeft opdracht met de oppositie te praten... om een regeling te treffen, zo zei Saleh in een tv-toespraak. Het was de eerste keer dat hij zijn volk toesprak sinds hij afgelopen week terugkeerde uit Saoedi-Arabië. Daar werd hij maandenlang verpleegd na een aanslag op zijn leven. De Yemenitische hoofdstad Sana wordt geteisterd door geweld tussen regeringstroepen en opstandelingen. Er vallen iedere dag veel doden. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn er op het EK in Italië niet in geslaagd zich rechtstreeks bij de laatste achterplaatsen. Na twee overwinningen werd in de laatste groepswedstrijd met 3-1 verloren van wereldkampioen Rusland. Nederland kan zich nu via een tussenronde alsnog bij de laatste acht komen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en minimaal rond 13 graden. Morgen bewolkt, kleine kans op een bui en wat minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Jerry wil over drie jaar een jukebox kopen. Dat is Jerry's plan. Wij bieden een deposito met een vaste rente van 3,75 Onlangs uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond... Dat is Leaseplanbank. Ook profiteren van een deposito met 3,75% rente? Kijk op leaseplanbank.nl. Sparen met een plan. Hallo, ik ben Victor Brandt. En ik vraag even uw aandacht voor de collecte van fondsverstandelijke gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend. Zoals leren, werken of sporten. Fondsverstandelijke gehandicapten helpt hen daarmee. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren.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 VPRO, NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Eens in de zoveel tijd leidt de discussie op, neven en nichten is het wel oké okay als die trouwen en kinderen krijgen. Moet dat niet gewoon verboden worden? Is het risico op erfelijke ziektes voor de kinderen van dergelijke stellen immers niet veel te groot? Maar hoe erg is het nou eigenlijk echt als bloedverwanten het met elkaar doen? En wat kan er daarbij misgaan? En kan het misschien zelfs ook voordelen hebben? Labyrinth Radio gaat erover praten. De gasten hebben Mieke van Haalst en Dick Lindhout... bij de klinisch genetici aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Welkom allebei hier in de studio. Ook de Groningse populatiegeneticus Kuke Belsma is hier aanwezig. Ja, het, het woord dat ik vanavond uh, liever niet mag gebruiken, heb ik begrepen, is inteelt. Dat moet ik niet gebruiken. Dik lindhout, waarom niet? Nou, het woord inteelt suggereert dat er, uh, laten we zo zeggen, een soort uh, van bedoeling achter zit. Dat, uh, dat mensen bewust met elkaar trouwen om een bepaald doel te bereiken. En uh, dat is denk ik niet van toepassing. Bloedverwantschap lijkt mij een hele goede benaming daarvoor. Bloedverwantschap is een mooier woord dan inteelt. Mieke van Haalst. Consanguiniteit wordt het ook wel genoemd. Dat klopt, dat is hetzelfde woord. Het dan, dezelfde betekenis. Maar dat is waarschijnlijk wat jullie als collega's onder elkaar tegen elkaar ja, zeggen. Ja, ja, vaak spreken we tegen de patiënten zelf over bloedverwantschap Met de vraag van, is er een mogelijkheid dat u familie bent bij, van elkaar? En uh, onder collega's spreken we inderdaad, uh, is er sprake van consanguiniteit En in hoeverre is die consanguiniteit een eventuele oorzaak voor aangeboren afwijkingen die wij zien... En Kukke maar u houdt zich uh, bezig met dieren en fruitvliegen in het bijzonder. Ook. En daar mag je natuurlijk wel gewoon over teelt spreken. Ik praat altijd over inteelt, want bij mij gaat het niet zozeer om, dat, om in hoeverre één individu... Te last krijgt van het feit dat zijn ouders verwant zijn. Of, zijn grootouders, of via zijn grootouders verwant is. Ik kijk naar hele populaties. die op een bepaald moment allemaal met elkaar verwant worden. en waar op een bepaald moment he, de, de kans. dat er genen homozygoot worden. dat, dat een individuen. dezelfde kopieën allemaal hebben van een gen. waardoor hun, hun, zeg maar, hun fitness achteruit gaat. He, ze kunnen een beetje ziek worden, ze kunnen erg ziek worden. Maar dat is voor mij de zaak. Dus ik praat altijd over intilt. Ja, het, het is volgens mij een beetje een taboe. Want, want er was een rapport uh, verschenen over bloedverwantschap van het RIVM. Daarin kwam het woord inteelt niet voor. Maar het werd me opgestuurd door de afdeling persvoorlichting. Met in het mailtje, hierbij heeft u ons rapport over inteelt. Dat vond ik dan wel weer verstandig. Van ze. Hoe erg is het eigenlijk? Laten we daar eens mee beginnen. Dick uh, Lindhout, dit wetsvoorstel, is dat, is dat uh, uit het oogpunt van volksgezondheid verstandig? Nou, het snijdt geen hout. Want uh, neef nicht uh, huwelijken... Als er verder in de familie niets voorkomt en dat is het enige waarmee men komt, dan is de kans dat er een erfelijke of een aangeboren afwijking optreedt misschien hooguit twee keer zo groot als gemiddeld in de bevolking. Nou, er zijn veel andere genetische en niet-genetische risico's die vele malen hoger zijn. Dus uit het oogpunt van volksgezondheidszorg is het uh, uh, een volkomen irrelevant uh, wetsvoorstel. Twee keer zo hoog, maar op een heel klein percentage. Over wat voor percentages hebben we het eigenlijk? Nou, normaaliter moet je rekenen op, hangt een beetje van de definitie af, maar 2 tot 3 procent erfelijke of aangeboren afwijkingen in de algemene bevolking. He, dus pakweg 1 op de 50 of 1 op de 30 kinderen, als je die zou kunnen krijgen, zal een afwijking hebben. En dat verdubbelt dan naar uh, 1 op de 15 of 1 op de 25 hooguit. Misschien dat dit wetsvoorstel ook met andere dingen uh, te maken heeft, namelijk het voorkomen van importhuwelijken. Dus dat, dat volksgezondheid niet het enige argument is, dat kan ik me voorstellen. Nou, dat is ook geen volksgezondheidsargument. Men gebruikt de sentimenten van een vermeend verhoogd risico. En de sentimenten tegen, uh, laten we zo zeggen, huwelijken binnen families, die gebruikt men om in feite migratiepolitiek te bedrijven. Want die paragraaf staat ook niet onder de paragraaf volksgezondheid, maar die staat onder de paragraaf migratie. Dat lijkt me al een heel duidelijke uh, gegeven. Hoe gaat het normaal eigenlijk? Als de kans op een, op een erfelijke ziekte uh, toeneemt bij stellen... dat je weet, nou ja, als wij een kind krijgen, dan is de kans wel heel groot... dat hij iets onder de leden krijgt. Wordt daar ooit directief in opgetreden? Dus in de zin van, het is verboden dat jullie trouwen. De principes van erfelijkheidsvoorlichting zijn... dat je uh, de mensen in staat stelt een goed geïnformeerde keuze te maken... En als er dus iets schort in Nederland ten aanzien van de volksgezondheidszorg voor minderheidsgroepen, eh, immigranten... dan is het dat kennelijk de, eh, het aanbod van eh, de mogelijkheid tot erfelijkheidsvoorlichting nog onvoldoende is. Dat is het primaire probleem. Eh, en daar zou men eh, veel meer aandacht aan moeten geven. Maar het autonome, geïnformeerde keuze... dat je zelf je keuzes kunt maken... maar wel goed geïnformeerd moet kunnen zijn als je dat wilt... dat staat eigenlijk als principe uh, altijd bovenaan. Op geen enkele wijze dwang uitoefenen... door middel van verbodsartikelen ten aanzien van huwelijk... voor zover dat al... Uh, effectief is, want kinderen krijgen kun je ook zonder een huwelijk. En je kunt ook trouwens zonder kinderen te krijgen, trouwens. <laughs> Gelukkig ook, ja. En, en als je, als je, dan je kunt undersluit... ook geen van beide doen. Ja, dat is, dat is helemaal rustig. Ja. Hoe zit het eigenlijk met, met die kans? Is dat, is dat bij alle stellen hetzelfde? Want kun je, je bedoelt, kan je wel generaliserend spreken over neef en nicht... Of, of verschilt het ook nog per neef en nicht? Want niet iedereen heeft hetzelfde genenpakket. Dat klopt, dat, uh, dat heeft u goed uh, gezien. Uh, alleen dat weet je niet van tevoren... want je weet niet hoe dat genepakket van 25.000 genen... bij uh, de mogelijke vader de mogelijke moeder, neef en nicht... hoe dat in elkaar zit. Uh, misschien dat we over vijf of over tien jaar daar meer over kunnen zeggen. Maar op dit moment is het eigenlijk uh, nog niet uh, gebruikelijk... om een neef en een nicht volledig op alle mogelijke genafwijkingen te screenen... en dan te kijken of er misschien bepaalde verhoogde risico's zijn. Dus moet je een gemiddelde nemen... Maar waarschijnlijk is het inderdaad zo... dat je bij veel neven en nichten... als je de mogelijkheden, de technische mogelijkheden zou hebben... onderscheid kunt maken tussen mensen met een hoger risico... en mensen met een lager risico. Net zoals je dat op veel andere gebieden van de volksgezondheidszorg doet... dat je door middel van een screeningstest... een gemiddelde populatierisico... uiteensplitst die mensen met een hoger en met een lager risico. En dan komt het erop aan dat je dan vervolgens niet gaat zeggen... boven een bepaalde grens gaan we verbieden. Nee, bied de mensen de mogelijkheid om erfelijkheidsvoorlichting te vragen en geïnformeerd te raken... en laat ze zelf hun eigen keuze maken. Mieke van Haalst, dat is wat u doet in, in, uh, in het ziekenhuis. U krijgt stellen of, of individuen die, die uh, een bepaalde erfelijke ziekte denken te hebben. Hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk? Wanneer komt iemand bij u? Nou, Er zijn twee mogelijkheden. Er zijn uh, mensen die komen voordat ze überhaupt... Uh, en kinderen beginnen met de vraag, is er überhaupt een kans... Op aangeboren afwijkingen of op een bepaalde ziekten op basis van de familierelatie. Um, de andere kant is dat mensen een kind hebben met een combinatie van aangeboren afwijkingen en dat zijn de kinderen die ik zie. Daarbij wordt dan de vraag gesteld: van, wat is dit? Wat is de diagnose? Vaak is het al helemaal onbekend wat de diagnose is. En, um, dat zijn de kinderen die ik zie op de poli. En de vraag vervolgens is: wat is het herhalingsrisico voor eventueel toekomstige kinderen van hetzelfde? Uh, ouderpaar. En is dat niet gewoon een kwestie van een beetje wangslijm afnemen... en dat dan uh, door, door de machine halen en dan, dan zien welke genen er zitten... en of een gen correspondeert voor een ziekte? Nee, Heb je daar echt een stamboom heeft... voor nodig? Ja, er zijn, wat ik net vertelde, 25.000 genen. Het is niet zo dat we die één voor één allemaal bekijken. Dat, uh, dat zal misschien in de toekomst uh, meer richt, uh, richting uh, die kant gaan... Um, het is puur op basis van een familiegeschiedenis. Ik, we bekijken een kind. We vragen aan de ouders hoe de familie uh, eruit ziet. Of het kind oudere broers, zussen heeft. Um, of de ouders uh, neef-nicht van elkaar zijn. Of uh, er nog meer relaties neef-nicht. Dus dat de grootouders misschien ook verwant zijn aan elkaar. Of er... Um, in de familie voorkomen met een combinatie van bijvoorbeeld een achterstand in ontwikkeling of um, uh, orgaanproblemen zoals hartafwijkingen of nierafwijkingen. En op basis van al die gegevens kunnen we gericht gaan kijken van wat zou een eventuele oorzaak kunnen zijn. En dus, het, dus eigenlijk een combinatie van stamboekonderzoek stamboek, en, en gewoon medisch onderzoek. Ja, zeker. De, de kinderen worden uitgebreid lichamelijk onderzocht om te kijken of er nog een bijzondere uiterlijke kenmerken of orgaanafwijkingen zijn... die eventueel een aanwijzing kunnen geven voor een bepaalde diagnose. Wat is het leukste aan het werk? Um, de diversiteit en het, het puzzelwerk. Je raakt nooit, uitge, ja, nooit uitgepuzzeld. Want het, het gaat over duizenden syndromen. En um, je kunt ook ouders ook op die manier ontzettend helpen... als je eenmaal weet wat een diagnose is. En dan kun je eventueel ook... Moleculair uh, diagnostiek aanbieden. en eventueel in volgende zwangerschappen. of voor andere familieleden. Uh, onderzoek aanbieden. zodat hetzelfde leed. van een kind met bijzondere. Uh, ja, aangeboren afwijkingen. dat dat wordt voorkomen in de familie. Ja, noem eens wat van die aangeboren afwijkingen. Nou, wat ik al zei, er zijn er duizenden. Um, wat je vaak. Maar wat, ziet... zijn nou echt, wat zijn nou echt. Uh, typisch erfelijke ziektes. Die, die te maken hebben met een zekere mate van bloedverwantschap, bijvoorbeeld? Nou, er zijn veel stofwisselingsziektes. Um, er zijn ook uh, veel... Uh, nou, dat is de syndromologie waar ik mezelf mee bezighoud. Het gaat met name over de combinaties van een uh, verstandelijke handicap... met uh, afwijkende lichamelijke kenmerken of uh, orgaanproblemen. En dat, dat kunnen heel veel verschillende syndromen zijn. En zijn er ook gevallen waarin u zegt... nou ja, jullie moeten volgens mij maar geen kind nemen samen... want dit dat, het risico is gewoon veel te hoog. Die situatie, zoals Dick net vertelde, die komt niet voor. Want we zijn in principe niet directief. Je geeft volledig de voorlichting aan de ouders. En probeert het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Um... Dus je zegt nooit, je moet maar geen kind nemen. Je zegt alleen maar de kans dat, dit, dat jullie kind het heeft, is zoveel procent. Nou, de, de kans, maar ook uitleggen wat een ziektebeeld is. En wat mensen ook kunnen verwachten. Want op het moment dat je een diagnose hebt, dan weet je niet wat je in de toekomst kunt verwachten aan um, bijkomende problemen. Een kind kan geboren worden met een, uh, een, een kleine schedelomvang. En als je op een gegeven moment nog bijzondere kenmerken daarbij ziet... dan kan dat tot een diagnose leiden... waarvan je bijvoorbeeld ook tijdens je leven nog andere orgaanproblemen kunt krijgen. Dat er bijvoorbeeld nierproblemen voor kunnen komen... waarvan nog niet bekend was bij dat kind... dat dat ook gevonden zou kunnen worden in de toekomst. Dus je kunt ouders ook meer um, beeld geven over wat ze kunnen verwachten in de toekomst. Hoe vaak komt het eigenlijk voor consanguiniteit... Komt u het in de, in de praktijk wel eens tegen dat, dat iemand een ziekte heeft en dat je dan bij nader onderzoek erachter komt dat er familierelaties zijn? Dus dat, dat neef en nicht met elkaar uh, zich hebben voortgeplant of misschien nog wel naastere familie? Um, ja, dat, dat komt voor. Maar we hebben enorm uh, veel ziektebeelden die we zien. En slechts een klein aantal daarvan wordt veroorzaakt door uh, autosmaal recessieve aandoeningen. En die zijn weer een gevolg van consanginiteit. Duidelijk. We gaan het dus uh, hebben over uh, de hondenwereld. Want daar doen ze echt aan intilt. Een kleindochter die een kind krijgt van haar opa. Bij ons zou dat niet kunnen, maar in de hondenfokkerij... was dat niet ongebruikelijk tot voor kort. En dat soort kruisingen, dat is dus tegenwoordig verboden. Maar bij de meeste rashonden zijn de familiebanden... nog steeds wel aan de nauwe kant. Is dat nou erg? Verslaggever Lemke Kraan... nam een kijkje bij een hondenshow. In de selectie zien we de pa. We zien de chin. We zien de peak. We zien de Chihuahua, de Tibetan Terrier, de Laza. En let the dogs enter the ring. The best of breed at the national show. Op de Eurodog Show, een enorme hondenshow die begin deze maand in Leeuwarden gehouden werd... streden duizenden honden uit heel Europa voor de hoofdprijs. Marlies Westerhof vocht samen met haar moeder Amerikaanse Spaniels. Lady, van Lady en de Vagebond, is een Amerikaanse Spaniel. Voor deze show schreven ze Dottie in. Een jong hondje dat ze uit Australië hebben geïmporteerd. Ze is vierde geworden in een hele moeilijke klas. Met twaalf andere honden. En ze was de jongste. Dus vind ik een knappe prestatie. Ik ben heel blij mee. En waarom heeft ze gewonnen? Ze heeft een mooie schouder en een mooie opperarm en een mooie voorborst. En haar hoekingen zijn gebalanceerd met elkaar. Waardoor ze heel mooi kan lopen ook. Heel gebalanceerd gangwerk. Is het leuk. En ze vinden het prachtig, want dan kan je koekjes verdienen en voor koekjes doet ze natuurlijk alles. Oké, okay. all six dogs have been checked again on movement, and our judge will now make his choice. We will see the choice of Reva's best in group 9 of the National. Winnaar van de groep is the Laza Abso, congratulations! Op de jonge hondendag van de Amerikaanse Club Nederland... hebben zich zo'n 35 honden met hun baasjes verzameld. Wie wil, kan zijn hond laten keuren door Wilde Fries Hoogland, keurmeester. Het is een hondje van 7 jaar, dus helemaal ontwikkeld. Goede ribwelving, passend in totaalbeeld. Ja, dan pak ik ze altijd even zo eronder, kijk je waar de voeten uitkomen. En dan wil ik dat die teen exact onder dat bekken komt. Staat dat te ver naar voren, is het niet goed. Staat het te ver naar achteren, is het ook niet goed. En dan vragen we altijd aan de eigenaar van, wilt u er even mee lopen? Want dan zie je echt of wat je voelt en ziet, of dat ook waar is. En dat zie je pas als ze gaan bewegen. Dit hondje kan je zien dat ze goed in elkaar zit. Dat ze zich heel goed beweegt. Je kan ook zien... Show hoeven mij helemaal niet. Ik vind het allemaal wel helemaal prima. Ja, ze is met ja. pensioen. Ja, ze is ja. met pensioen, ja. duidelijk. Maar het is een... Kijk, het is een jachthondje. Nou, een jachthond moet natuurlijk niet bij de eerste het beste boom in elkaar vallen. Die moet zich gewoon goed kunnen blijven bewegen. En dat zie je aan zo'n hondje. Die kan zich heel erg goed bewegen. Marlies stelt de aanwezige honden even voor. Dit zijn uh, Cindy, Logan en Molly. En um, de vader van uh, Logan is de grootvader... Van Cindy en Molly. En de vader van Cindy is de grootvader van Logan. En uh, dat is een halfbroer van Logan. Die hebben dezelfde vader. Boris. En ik geloof dat die blonde ook heel ver weg nog weer familie is. Want er zit één reu achter en dat is... Uh... Linkslammen Obsession Dat was een hele beroemde reu ongeveer 20 jaar geleden. En die zit bijna achter alle honden hier. Achter die, achter onze Loken, achter die, die, achter deze. Dus iedereen is eigenlijk een beetje familie. Een beetje familie, ja. Het ja. komt natuurlijk omdat het ras in Nederland heel erg klein is. En je het moet doen met dat wat er is en uh, ja, je moet natuurlijk oppassen dat je geen familie met elkaar gaat kruisen. Maar ja, kijk, als er dan weer wat nieuws komt in Nederland, dan maakt ook iedereen er wel gebruik van. Dus dan is de volgende generatie natuurlijk al snel weer allemaal familie van elkaar. Dus je moet continu weer wat nieuws ophalen. Zo, daarom hebben wij import uit, uh, uit Rusland, uit Scandinavië, uit Australië, uit Amerika. Marlies voelt niet alleen honden, maar is ook bioloog. Ze specialiseerde zich in evolutionaire genetica en streef voor haar afstuderen een advies aan de Raad van Beheer, de instantie die de regels opstelt voor de hondenfokkerij. De Raad van Beheer doet al jarenlang onderzoek naar ellebogen, heupen en ogen. En de meeste rasverenigingen hebben vervolgens daar fokbeleid op geschreven. Dus die zeggen van nou, als je slechte ellebogen hebt, dan mag je er niet mee fokken. De Raad van Beheer heeft een lading aan data die niet geanalyseerd wordt. En ik heb voorgesteld van, nou, zal ik eens een eerste poging doen... om uh, die data te ordenen. In eerste instantie leek het erop dat het fokbeleid wel iets had geholpen... maar op een gegeven moment was gestagneerd. En dan bleef de aandoening nog steeds voorkomen... alleen hij werd niet meer minder. En ik vroeg me af van, nou ja, hoe, hoe kan dat nou dat het toch niet minder wordt... En ik heb het vermoeden, maar uh, daarvoor moet je ook misschien meer onderzoek doen... Uh, dat het uh, dat dat komt omdat er toch een hoge mate van dan wel inteelt, lijnenteelt wordt gedaan... of bepaalde reuzen heel erg frequent worden gebruikt. Heeft die dan wat? Ja, dan, dan heeft de helft van de generatie heeft het ook. Dus wat zou jouw advies zijn? Ik zou geen verwante familie kruisen. Sommige, wij doen het zelf niet, maar... Uh, er zijn fokkers die hebben een hond. Die kruisen hem eerst met een hond die helemaal niet verwant is aan die hond. En dan vervolgens de kinderen daarvan kruisen ze weer terug naar die familie. En uh, ja, dat is lijnenteelt. En mensen doen dat in de hoop dat bepaalde dingen fixeren eigenlijk in de lijn. En bepaalde eigenschappen heel sterk naar voren komen. Dus die ze mooi vinden uit die lijn. Uh, bijvoorbeeld... Uh, mijn ras, de Amerikaanse kokkerspaneel, die mooie lange oren hebben... en op een bepaald punt in het hoofd zijn ingeplaatst. Ja, als je nou wil dat van jouw fokkerij al die honden, al die puppies uh, mooie oren hebben... Ja, dan ga je terugkuizen naar je eigen lijn, omdat je weet dat het daar al in zit... in de hoop dat het ook continu naar voren blijft komen. Klinkt goed, dat wil je natuurlijk hebben dan. Waarom uh, doe je dat dan niet? Sommige mensen doen het wel, omdat het gemakkelijk is. Maar er zijn ook uh, andere dingen die ook naar voren kunnen komen. Uh, heel erg sterk, zoals genetische ziektes. And now nu gaan we naar Mexico voor de Chihuahua, de smooth Chihuahua. Ook de Chihuahua is een klein dorp, maar een balanced dog and the dogs that need to be sound, and needs to have proper bone and balance. And here we see the Tibetan terrier. One of the Tibetan breeds. The Tibetan needs to be nearly square and sturdy. And finally, it's the Laza Apson. Yeah. Als je veel intoilt, goed, dan kunnen er yeah. slechte Tibetan dingen de, tot expertisie komen. Dan zijn bepaalde eigenschappen gefixeerd. Bijvoorbeeld in de Damatiërond is dat zo. En daardoor zijn alle Damatiërs gevoeliger voor uh, nierstenen. Nou, dan denk je van, nou, misschien moeten we dat eens een keer een andere ras doorheen gooien die dat gen niet heeft. En dan, uh, dan zijn we er zo weer vanaf. Maar dat mag dus niet, want het stamboek is gesloten en uh, de rassen moeten allemaal raszuiver blijven als het ware. En ik vind, als je als mens de mogelijkheid en de kennis en de kunde hebt om dat te doen... Dan ben je daaraan verplicht om dat te doen. Want als fokker ben je verantwoordelijk voor het product wat je op de wereld zet. Kijk, wij hebben geen natuurlijke selectie meer. Want wij bepalen de kruisingen van de honden. En dus moeten wij ook de verantwoordelijkheid nemen om dat zo goed mogelijk te doen. En als de technieken en de mogelijkheden er zijn... Ja, dan moet je niet zeggen, ja, we gaan het stamboek niet opengooien... omdat... Uh omdat we het ras zuiver willen houden. Dan, dan, dan ben je dus bewust een ras aan het houden... wat bepaalde erfelijke afwijkingen heeft. Oké, okay, en de groep is compleet. Nou heb ik iets te veel gezegd. Wat een fantastische groep. Als deze groep compleet is, zijn er meer dan 50 rassen vertegenwoordigd. Ladies and gentlemen, did I said too much? This nice fool. Een bijdrage van Lemke Kraan vanaf de hondenshow in Leeuwarden. En hier in de studio zitten Mieke van Haalst, Dick Lindhout en ook Kuke Belsma. U weet het meest van, van de dierenwereld. Dit is ook uh, volgens mij wat Dick Lindhout bedoelde met intilt. Is een bewuste actie en, en mensen die met een nevel of een nicht uh, kinderen krijgen... doen dat niet bewust om in te telen. Dat is wat u bedoelde, toch? Klopt. Ja. Kuke Belsma, u doet onderzoek aan intilt in het dierenrijk ja. op, op fruitvliegjes. Klopt. Hoe gaat dat? Hoe komt u allereerst aan die fruitvliegjes? Waar hou je die? Die fruitvliegjes, die, die kun je gewoon uh, in, in Amerika zijn. Gewoon, zeg maar, fabrieken die allerlei stammen in stand houden... Van, uh, met, met bepaalde mutaties van de fruitvliegen. Als jij ze wilt hebben, kun je ze gewoon uh, aanvragen. Maar dan elektrische... is de kans dus ook groot dat dat al inteelt is. Nee, want bijvoorbeeld waar ik, een populatie waar ik veel mee werk... die is gevangen in 19, wat was het, 1968 of 19. Nee, 1983 nee, is de laatste populatie. Op de fruitveiling in Groningen. Zijn we zijn begonnen met 400 vrouwtjes die bevrucht waren. Dus dat is een vrij grote populatie. En dan, dan hoeft dat niet een te kleine populatie en, te worden... om steeds op door te focussen? Nee, die, die zet je in een grote kooi... waar gemiddeld zo'n 5000 uh, individuen in zitten. En als je dan een experiment wil doen... dan pak je bijvoorbeeld een paar beesten... en die, daar ga je op een paar punt zeggen... die krijgen nakomelingen... en dan ga je broers-zusters paren van al die oude paren. En dan kijk je wat er gebeurt... Met het nageslag van die broers-zusters. op die manier kun je dus nagaan. Oh, dat hoeverre... is meteen wel een stukje intensiever dan nee. Ja, je, ja, je, en en je kunt het ook rustig doen. We doen ook, ik heb het ook wel gedaan. Dat we bijvoorbeeld een gesloten populatie van 30 individuen nemen. En elke generatie nemen we weer 30 nakomelingen. En dan heel langzaam maar zeker. dan, dan raakt de populatie als geheel dus ingeteeld. Dat is iets anders dan, dan dat je via verwantschap die inteelt. Dit is ook wel verwantschap. Maar de hele populatie wordt langzaam maar zeker steeds meer ingeteeld. En dan zie je ook steeds meer slechte eigenschappen bovenkomen komen drijven. Naar maar hoeveel hij... generaties inteelt komen de slechte eigenschappen? Nou, dat begint al vrij snel. Als je 10% inteelt hebt, dan, dan zie je de eerste, de, uh, al de verschijnselen optreden... dat de, de mortaliteit wat verhoogd waart, wordt, dat de reproductie achteruit gaat... dat ze minder eieren leggen. Uh... En de mortaliteit wat verhoogd wordt, want, want uiteindelijk is de mortaliteit 100%, maar bedoelt dat ze sneller doodgaan? Dat ze al al ja, dat ze in een doodgaan bijvoorbeeld van... Hè, de Zofila is een insect en dat gaat van ei naar larven, naar pop, naar volwassen vlieg. In het stadium van ei uh, naar volwassen vlieg gaan ze dan al dood. En dat is een, zeg maar het juvenile stadium. Bij bij mensen zou dat zijn voordat je volwassen bent. Ze sterven jong. Wat hebben ze ja. nog meer voor kwaaltjes, de ingestilde fruitvliegen? Nou, ze, ze kunnen bijvoorbeeld op een bepaald moment uh, minder sperma produceren. We zien op een bepaald moment als ze ouder worden dat de mannetjes uh, minder sperma produceren. Vrouwtjes leggen minder eieren. Uh, zodra je ze op een paar bijvoorbeeld onder slechtere omstandigheden uh, brengt, dan zie je nog meer verschijnselen optreden. Dan zie je plotseling dat ze niet meer bijvoorbeeld tegen een hoge temperatuur kunnen. Oh, dat is een slechtere omstandigheid: dat je het gewoon wat warmer maakt, nou zodat ja, ze het niet een zo een lekker Nou ja, de temperatuur bijvoorbeeld de Sofia's de, de, liever niet zit. 29 graden kunnen ze net hebben, 30 graden, dan worden bijvoorbeeld alle mannetjes steriel. Dat is net zoals bij de mens boven de. Boven de... En bij niet ingeteelde uh, fruitvliegen is dat niet het geval. Nee, die kunnen daar gewoon nee, tegen. Ik heb dus experimenten gedaan. waar we op een paar moment groepen vergeleken. die ingeteeld waren en die niet ingeteeld waren. En dan maakten we bijvoorbeeld hele kleine, kleine populaties van. een buisje met honderden sofilas. En die probeerden we elke generatie weer. in een nieuw buisje te zetten. zodat je het een tijd lang voortzet. En dan kijk je hoeveel van die populaties sterven uit in de tijd. En dan zie je dat ingeteelde populaties. als ze nou weinig. Of veel ingeteeld zijn, die sterven sneller uit dan uh, niet ingeteelde populaties. Kun je een fruitvlieg als, als model gebruiken voor, voor willekeurig welke andere diersoort? Ja, ja. naar nou mijn idee wel. En je kunt een aantal dingen natuurlijk niet direct vergelijken. He, uh, zoogdieren zijn warmbloedig en de uh, zoveel is een koudbloedig iets. Dus temperatuur zal bij, bij zoogdieren minder een rol spelen als stress dan bijvoorbeeld. Uh, bij de drosophila. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar... Drosophila kun je mee manipuleren... zodat je bijvoorbeeld het grootste deel van zijn genomen... in één keer volledig homozygoot kunt maken. Dus dat je één geno Wat is dat, de homozygoot? E dat betekent dus dat... of zelfs isogeen, dan zou je het moeten noemen wetenschappelijk... dat betekent dat je één chromosoom pakt... en dan maak je een individu van... die twee kopieën van het chromosoom heeft. Dat betekent op alle, alle genen is die exact hetzelfde. En dan komen alle slechte eigenschappen die recessief zijn... die, die normaal door een beter gen eh, beschermd worden... die komen plotseling tot uiting. En dan zie je dat er in, in de genomen zit zoveel slechte genen... Als, dat hoopt zich op, dat als je ze volledig homologisch hootsen maakt... De, de, de chromosomen helemaal verdubbelen in individu... dan hebben ze ongeveer twee tot drie keer de doodstraf gekregen. Zoveel zit erin. Zoveel slechte genen zitten eh, verborgen in ons... Genomen. En datzelfde geldt ongeveer voor de mensen ook. Dick Lindhout, want je hebt dus iedereen heeft slechte genen. Je hebt allemaal wel een kwaaltje of een, of een, of een slechte eigenschap die ergens in de genen uh, schuilt. Maar dat wil niet zeggen dat je kinderen die ook krijgen, want er is altijd nog iemand met wie je dat kind krijgt. En je moet hem twee keer hebben. Wil je hem ook daadwerkelijk actief krijgen, of wil je hem ook doorgeven. Dat geldt voor inderdaad auto's, recessieve aandoeningen. Ja. Dat je dus uh, een gen van vader, een gen fout van vader... en van hetzelfde gen ook een fout gen van moeder moet hebben gekregen... om die aandoening te krijgen. Er dus zijn dus wel een paar soort... heel zeldzame andere oorzaken, maar dat is wel gebruikelijk. Ja. Dat is een deel van de aandoeningen. Dan moet je, ja. dan moet, moet je dus een, een vader- en een moedergen hebben die slecht zijn... Ja. en dan pas krijg je de ziekte. Ja. Dan zijn er ook nog ziektes dat het gewoon kansberekening is... omdat dat, dat je het of van je vader of van je moeder kan erven. Klopt dat? Nou, wat u waarschijnlijk bedoelt is dat er uh, als een aandoening voor het eerst in een familie optreedt. Dat je vaak niet weet wat de oorzaak is. En dan de oorzaak kan uh, een beschadiging zijn tijdens de zwangerschap. Kan een dominant gen zijn wat gemuteerd is. Kan een combinatie van verschillende genen van vader en moeder zijn. En dan, uh, ja, dan, dan moet je, als je die, al die oorzaken niet kunt uitsluiten of bepalen, dan moet je een gemiddeld ervaringsrisico nemen. Van, nou, ik heb honderd echtparen eerder gehad die met zo'n probleem kwamen. Er zijn honderd kinderen geboren. Hoeveel zijn er daarna met hetzelfde probleem weer geboren, dan ga je meer in principe althans op dat soort uh, feiten baseren om een advies te kunnen geven. Maar de, de, de meeste ziektes, uh, uh, dan, dan moet je zeg maar twee keer het slechte gen nee, hebben. Nee, dat zijn niet de meeste ziektes. Dat zijn de, niet meeste de meeste ziektes, ziektes weten we het niet. Ja. Het zou best kunnen zijn dat er onder veel ziektes bestziektes zitten... waarbij je inderdaad een gen altijd van vader... en een vergelijkbare kopie van moeder moet hebben... om die aandoening te krijgen, maar dat weten we nog niet. En heel veel ziektes eh, worden waarschijnlijk... door een combinatie van fouten bepaald of door nieuwe fouten bepaald. Eh, zodat we eigenlijk eh, wat dat betreft nog in het duister tasten. Om een voorbeeld te noemen. Eh, recent hebben onderzoekers aangetoond... dat tien kinderen waarbij al het andere was uitgesloten... tien kinderen met een achtergrond... In, in, in de ontwikkeling, uh, dat zes van die tien het waarschijnlijk hebben door een nieuwe fout in een van de genen die ontstaan is in zaadcel of eicel van moeder, maar in ieder geval bij het kind voor het eerst opgetreden is. Dus er valt op dat gebied nog veel meer te onderzoeken en bloedverwantschap of dit overervingspatroon, een gen van vader of moeder, uh, dat je dat dubbel op krijgt, dat is voor zover we het nu kunnen inschatten toch nog een kleine minderheid van alle problemen die we tegenkomen. Krukebels. Maar we gaan eens terug naar die, naar die fruitvliegen. Want wat u doet, dat komt natuurlijk helemaal nergens in de vrije natuur zomaar voor. Dat dat broer en zus en dat dan tien generaties lang het met elkaar doen. Nee, maar wat ik al, al probeer te zeggen is... dat als je een, een gesloten populatie hebt van zeg maar tien of twintig individuen... dan is, is als je die generaties tot gener, van generatie tot generatie voortplant, voortzet... dan eh, moeten ze op een paar paringen optreden tussen verwanten. Dat kan niet anders. He, want op een bepaald moment heb je geen, heb je geen, geen individuen meer... die niet ergens een voorhouden gemeenschappelijk hebben. Uiteindelijk zijn we allemaal en, familie, toch? Nou, dat is niet helemaal zo. Uh, de mens is waarschijnlijk met zo'n vijf tot tienduizend individuen begonnen vroeger. Oké, okay, Eva. Dus niet met adem en eva. Maar toch? dus bij mij is het dus zo dat de populatie... die raakte, alle individuen raken in zekere mate aan elkaar verwant. En als er niks van buiten komt... Dan neemt het elke generatie, neemt die verwantschap steeds sterker toe. Dus je krijgt steeds meer van die effecten. En wat, wat, waar ik me uh, zorgen om maak, is dat in de natuur zien we bijvoorbeeld in Nederland dat de natuur is verschrikkelijk versnipperd. Hè, de Drenthe was in 1900 was één groot heideveld en nu als je er komt, dan moet je de heide, heideplekjes zoeken. Dus iets wat op die heidevelden leefde, is nu plots gedwongen in hele kleine groepen te leven. En we zien dus dan ook, en niet zozeer in Nederland bijvoorbeeld... er zijn gevallen van bekend, dat die kleine groepen... die krijgen dus allemaal verschijnselen die te maken hebben met inteelt. He, bijvoorbeeld de Florida panther in, in de Everglades. Dat is een hele gesloten groep. De volgende populatie zit in Texas van de, van de Puma, de Florida panther. En daar zie je dus ook in dat die populatie is lang klein is geweest. En je ziet mannetjes waarbij de zaadballen niet meer uitdalen. Uh, spermen wat heel... Uh, niet functioneel is en dergelijke. En ze hebben enorm veel moeite om, om die populatie in stand te houden. En wat ze dus ook gedaan hebben, is zeggen... we moeten inteelt proberen terug te krijgen. Want als de groep één keer gesloten blijft... één keer ingeteeld, dan kom je nooit weer naar, terug... naar het niveau van niet ingeteeld. Dus wat je dan moet doen... Is dat niet gewoon een, in een kwestie van... van... Buiten brengen. Ja, ja maar, maar als je dat doet, dan, dan dunt het wel weer uit, toch? Of niet? Tot als die populatie klein bent, dan heb je tijdelijk... heb je weer even vers bloed in de populatie... Maar even later begint dat proces weer. En dat proces kan zo ver doorgaan dat populaties uitsterven. Kan het niet ook goed zijn? Want bij die honden mikken ze er juist op, op, op intilt... om bepaalde sterke eigenschappen uh, te bevorderen. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het misschien af en toe heel positief is. Nou, uitpakt. wat ze dus bij die honden doen... is bepaalde kenmerken eruit trekken die ze, die ze willen bevorderen. He, het uit, uiterlijke kenmerken. Maar wat er dus vaak gebeurt is... dat de kenmerken die ze niet konden zien dat die zich ook opgehoopt hebben als in, in, die, in die honden... En neem maar de heupdyspersie bij, uh, bij herdershonden... daar hebben ze natuurlijk niet op gefokt. Maar doordat ze ze inteelden voor, om andere kenmerken... mooi uh, in, de, in, in de groep te krijgen, in het ras zuiver te krijgen... hebben ze ook dat gen hebben ze op een paar punt bijna ras zuiver gemaakt. Dat betekent dat bijna alle herderhonden last hebben van die mutatie... die ze niet wisten. Het en dat bij gebeurt je, dus veel. Het schijnt bij koeien ook inmiddels een probleem te zijn... Inteelt. Like, Inteelt. Ja, koeien, de, onze Nederlandse koeien zijn natuurlijk ook in principe ingeteeld. We hebben een tijd lang hebben we een hele goede foxtier gebruikt, Sonnyboy. En die heeft tienduizenden, zo niet honderdduizenden nakomelingen gekregen. En daar krijg je ook al op een bepaald moment. Als zo'n stier een slechte eigenschap in zijn, in zijn genoom heeft. Een van zijn genen slecht is. En we wisten het niet. Dan betekent dat al die nakomelingen van, of in ieder geval de helft van de nakomelingen van die stier. zijn plotseling drager geworden van die slechte eigenschap. Dus die slechte eigenschap zat eerst in één individu... en die zit nou in duizenden en duizenden nakomelingen. En als je daarmee verder vetbefokt, dan heb je kans dat je veel homozygoten krijgt... van zo'n recessieve eigenschap. U had het over, over bepaalde natuurgebieden die in de dierenwereld die afgesloten raken... Ja. waardoor de populatie te klein wordt. Dan heb je strikt genomen nog niet echt te maken met inteelt... in de zin van verwantschapsrelaties, maar meer met een soort... Populatie, uh, ja, maar dat, dat is een kwestie van verwantschap. Ga maar na, als, je, als jij zegt, ik wil niet ingeteeld zijn... dan moet je twee ouders hebben die niet verwant zijn. Maar dan moeten je ouders ook weer twee ouders hebben die niet verwant zijn. En uiteindelijk, en uiteindelijk wordt het aantal ouders, wat je, voorouders wat je nodig hebt... om niet ingeteeld te zijn, groter dan de populatie ooit geweest is. Dat kan dus niet. Dus in een kleine populatie vindt automatisch op de lange duur deel plaats. Of je het, hoe je ook paart, het gebeurt... Dat kan bij mensen dus ook gebeuren, die klint Ja, zeker kan dat gebeuren. Alleen, uh, ja, gelukkig uh, hebben de mensen een wat langer durende generaties, zodat ze <hept> tijd hebben om na te denken of ze er misschien wat aan kunnen doen. Het gaat niet zo snel als bij de fruitvlieg. He, waar vele generaties in een paar dagen wellicht gedaan kunnen worden. Dat zie je thuis in de fruitmand althans. Nee, 14 dagen. 14-dag is een generatie. Ja, ongeveer. Ja. Nou, dat valt nog wel mee. Zullen we het over Katwijk hebben? Want deze kleine gelovige vissersgemeente is van oudsher natuurlijk op zichzelf gericht. Dat is geleidelijk wel aan het veranderen. Maar doordat Katwijk jarenlang een gesloten gemeenschap was... heeft een genetische mutatie zich onder de bevolking weten te verspreiden. En die is de Katwijkse ziekte gaan heten. Lemke Kraan ging naar Katwijk en sprak daar met Jannie de Vreugd... geboren en getogen op het dorp. En met Gisela Terwind, die onderzoek doet naar die Katwijkse ziekte. Ik was zeven toen mijn vader eraan overleed. En ik weet wel dat mijn moeder al behoorlijk bewust was... van het feit dat er iets in de familie was met hoofden. Zo werd het dan een beetje gezegd. Wij moesten ook altijd uitkijken als we vielen over hadden. ook Kijk uit voor je hoofd. Ja, het is eigenlijk nog redelijk recent dat ze erachter gekomen zijn... dat het zo overerfelijk was en dat het om een genetische mutatie ging. De vader van Janny de Vreugd is overleden aan HCHWAD... Deze ziekte wordt ook wel de Katwijkse ziekte genoemd, omdat de ziekte in Katwijk is ontstaan. Gisela ter Wind, neuroloog en bioloog, doet onderzoek naar deze ziekte. In de 70, 80e jaren, dat toen veel mensen uit Katwijk kwamen bij de neurochirurg... omdat ze een bloeding hadden, er werden ze geopereerd. En die neurochirurg die opereerde, de professor van, van, van de afdeling in het LUMC... die viel op een gegeven moment op dat die mensen vaak dezelfde achternaam hadden. En, en is eigenlijk het erfelijkheidsonderzoek begonnen verhalen vertellen dat iemand daar uitgebreid die families in kaart heeft gebracht. Dat er stambomen werden getekend en dat die door in gang werden neergelegd. En dat het een hele lange gang was uiteindelijk waar al die stambomen lagen. Die allemaal aan elkaar gelinkt waren. En dan zag je ook ja, hoe die families allemaal aan elkaar gelinkt waren. En dat het één grote familie was in ieder geval gerelateerd. De ziekte erft dominant over. Dat betekent dat als je ouders een Katwijkse ziekte hebben... je 50% kans hebt dat je de ziekte ook krijgt. De Katwijkse ziekte, wordt ook wel HCHWAD genoemd... Het is dus een erfelijke aandoening waarbij mensen eiwitneerslag krijgen in de kleine bloedvaten. Dat uh, eiwitneerslag, ook wel amyloïd genoemd, dat, uh, dat leidt ertoe dat de hersenvaten heel broos worden. En dat ze dus een verhoogde neiging hebben tot het krijgen van bloedingen. De ziekte verloopt bij iedereen anders. Er kunnen kleine of grote hersenbloedingen optreden... waardoor lichaamsfuncties uit kunnen vallen of patiënten in coma kunnen raken. Sommige patiënten worden dement... Wie de imitatie draagt, weet niet wanneer hij de eerste hersenbloeding zal krijgen. Maar het gebeurt meestal op latere leeftijd. Het is natuurlijk onderzocht. En daaruit is gebleken dat zo'n 30% van de mensen die een eerste bloeding krijgen... daaraan ook overlijden. Er is nog geen behandeling uh, voor uh, HCR-WED. En dat maakt dus ook zo moeilijk uh, om ermee om te gaan. En dat, is, dat maakt dat ik me soms kan voorstellen... dat sommige mensen ervoor kiezen om zich niet te laten testen. Als je het nou zou laten testen, dan wist je van nou, dan ga ik... Te de medische molen in en dan uh, kunnen ze me op een of andere manier helpen. Dat is natuurlijk niet zo. Je hoort dat je het gen draagt en daar moet je dan mee zien te leven. En uh, that's it. Maar ik, wat ik zelf vermoed is dat wij met die 80 mensen... die we in de vereniging hebben en het aantal patiënten dat daar dan onder zit... dat we een topje van de ijsberg hebben. Het is niet bekend hoeveel mensen het gen voor de Katwijkse ziekte bij zich dragen. Maar de mensen die het hebben komen allemaal uit Katwijk. Of hebben Katwijkse voorouders. Waarom komt de ziekte niet in heel Nederland voor? Wat er een heel belangrijke rol heeft gespeeld... is dat in Katwijk van oudsher niet veel nieuwe mensen in de gemeente kwamen. En ook dat mensen die eenmaal in de gemeente woonden niet veel verhuisden. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk een beperkt aantal afstammelingen zijn geweest in Katwijk... die onderling getrouwd zijn, een grote familie hebben gevormd. En daardoor krijg je eigenlijk wat wij noemen een genetisch isolaat. Dus je krijgt eigenlijk dat er een bepaalde... Stamouders, stam-echtparen aan het begin van zo'n gemeenschap. En daar, daar komen dan alle nakomelingen uit voort die uiteindelijk ook weer met elkaar trouwen. En dan krijg je dus als het ware één genenpool die vrij hom homogeen is. En waarbij waar weinig nieuwe genen, in de zin van nieuwe partners van buitenaf binnenkomen. Uh, nou, dat verklaart denk ik waarom deze aandoening alleen in Katwijk voorkomt en niet in de rest van Nederland. Er is dus een verandering ontstaan in die geïsoleerde genepool die daar, die daar was. En die mutatie die heeft zich uh, kunnen voortzetten... omdat mensen zich al hadden voortgeplant voordat ze ziekteverschijnselen kregen. Waardoor er steeds meer van dit soort mensen kwamen met deze aandoening. En uh, uh, nog steeds zie je dat, uh, dat sommige mensen uh, niet willen weten... dat ze de ziekte hebben en toch ervoor kiezen om, om nageslacht te krijgen. En zo kan die ziekte zich dan langzaam uitbreiden... Uh, mijn vader is eraan overleden mijn zus is eraan overleden. Dus de kans voor mij was 50 dat wist ik. En ik heb me laten onderzoeken en uh, daaruit is gebleken dat ik ook geen drager ben. Voor mij was die onzekerheid gewoon te vervelend. Ik wilde dat gewoon weten en ja, waarom? Een van de redenen was denk ik wel dat mijn oudste dochter ging trouwen... en dat ik haar graag de boodschap had meegegeven van... joh meid, maak je geen zorgen, er is niks aan de hand. Maar dat was helaas niet zo. Ik ben nu 51, dus je zit toch behoorlijk in die risicozone. Uh, maar het is in ieder geval niet iets waar ik uh, elke dag bewust mee bezig ben. Ik uh, werk lekker en ik geniet van de kinderen en de kleinkinderen. Een bijdrage van Lemke Kraan in gesprek met Gisela Terwind en Jannie de Vreugd. U luistert naar Labyrinth Radio in gesprek met Mieke van Haalst, Dick Lindhout en uh, populatiegeneticus Kuke Belsma. Mieke van Haalst, zijn er eigenlijk meer van die, van die zeer lokale, zeer geconcentreerde ziektes... die in één populatie voorkomen, bekend? Zeker. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf nooit patiënten met de Catwalk-ziekte heb uh, gezien. Want maar, u, u werkt in Utrecht. Uh, nou, <laughs> er zijn zeker andere ziektebeelden, neurodegeneratieve ziektebeelden... met dezelfde verhaal dat je op een bepaalde leeftijd um, klachten krijgt... en waar niets aan te doen is. En dat zijn de meest ingewikkelde counselingen. Mensen komen dan voor een keuze van wil ik het weten of wil ik het niet weten. En ook hierbij geldt weer om zo volledig mogelijk informatie te geven... waar mensen hun keuzes op kunnen baseren. De adel. Dat, want vroeger was juist de bedoeling dat je binnen een, een goede familie trouwde... Om, om met een soort gedachte dat je dan goede eigenschappen promoten. Dat je dat, dat, je dat bevorderde voor je nageslacht. Ja... Dat, dat kan over goede eigenschappen gaan, maar met name sociaal-economische. Klassen in ieder geval. Ja, sociaal-economische achtergronden zitten er vaak ook bij. Dat mensen uh, kapitaal binnen een familie wilden houden in het verleden. Of dat ze de veiligheid van een betrouwbare partner wilden hebben. Of uh, dat ze zeker wilden weten dat, uh, ja, dat er geen uh, vreemde eigenschappen. die ze niet kennen van andere families, binnen families kwamen. Dus dat waren meer sociaal-economische standpunten. Dat dat er echt puur over eigenschappen uh, voortbrengen. Maar er is ja. nog geen adelsziekte bekend? Niet dat ik weet. De, de ik nou, er zijn wel ziektes bekend die natuurlijk in koninklijke huizen en dergelijke voorkomen. Denk alleen maar aan de bloedersiekte die uh, onder andere het Britse Koningshuis in het verleden... en ik geloof ook het Zarenhuis uh, getroffen heeft. Wat dus was dat, dat voor is wel ziekte? bekend. Een, een geslachtsgebonden uh, bloedersiekte. Dus uh, dat je een neiging tot uh, bloedingen hebt. Oké. Okay. Ik meen dat er een van die Lastig. koninklijke hoogheden ook nog eens overleden... Uh, na, een, na een paardrijtocht en een val en daardoor bloedingen. Dus... Uh, dat is een voorbeeld van een aandoening die ook weer door één mutatie veroorzaakt wordt... en die zich dan in zo'n familie uh, voordoet. Wat ook weer niks met bloedverwantschap te maken heeft... maar wat toevallig in die beperkte groep, die beperkte populatie... in dit geval dan een koninklijke populatie, heeft voorgedaan. Maar uiteindelijk uh, is het vrij moeilijk om te definiëren... wanneer mensen eigenlijk familie zijn. Dus het is ook vrij moeilijk te definiëren... wanneer uiteindelijk iets te maken heeft met een, een te kleine populatie. Want... Iedereen is in meer of mindere mate wel verwant aan elkaar. Ja, je kunt wel zeggen dat in bepaalde. Kijk, een heel bekend voorbeeld is Finland. Wat uh, over vele eeuwen. een vrij geïsoleerde populatie heeft gehad. Uh, voortgekomen uit een beperkt aantal. Uh, founders, stichters van die populatie, dat daar relatief veel uh, erfelijke ziektebeelden berustend op een recessiviteit, hè, dus op op, op verre verwantschap, voorkomen. En dat is ook een van de redenen waarom Finland zo'n vooraanstaande rol heeft kunnen krijgen in het genetisch onderzoek, omdat ze in hun eigen populatie heel veel van dat soort ziektebeelden hadden die ze relatief eenvoudig konden oplossen. Dus, uh, en, en ook in Nederland speelt bloedverwantschap uh, natuurlijk wel een rol. Vaker in kleine populaties. Misschien is één, één voorbeeld uh, uh, handig. Een uh, recessieve ziekte die heel veel voorkomt is thais -lijmziekte. De meeste mensen, omdat het zoveel voorkomt... en er zoveel dragers in de algemene bevolking zijn... pakken weg 1 op 25, 1 op 30 betekent het ook dat de meeste gevallen van thais slijmziekte zeker de helft... zal bloedverwantschap geen rol spelen of het moet hele verre verwantschap zijn. Zodra een ziekte veel zeldzamer wordt... is de kans dat bloedverwantschap daarbij een rol speelt... die kan wel stijgen tot 60, 70, 80 procent... Toch zijn daar ook weer uitzonderingen op mogelijk. Ik heb zelf ervaring met de Krigler uh, Nadjar, uh, waar ik onderzoek aan gedaan heb samen met de Rotterdammers destijds. En wat heb je dan als je die. Nou, dan heb je hebt. een zeer ernstige vorm van geelzucht, zodat je daarna, uh, zeg maar, eigenlijk elke nacht onder de blauwe lamp moet liggen om uh, die geelzucht te bestrijden. Net als een kind in de couveuse, maar dan levenslang. En die ziekte is ontdekt door een manier die. die... Krigler, Krigler en Nadjar. Oh, oh, ja, twee mensen klopt. zijn het, ja. Uh, bij die ziekte denk ik dat er misschien één à twee kinderen per jaar mee geboren worden. En je zou zeggen, het is ook recessief erfelijk... dat dan bloedverwantschap, omdat het zo zeldzaam is, toch een rol moet spelen. Uiteindelijk hebben we kunnen aantonen dat het enige echtpaar... waarvan ik weet dat bloedverwantschap een rol meespeelt... juist twee verschillende genafwijkingen de ziekte veroorzaakt hadden. Dus dat geeft aan dat uh, uh, je kunt algemene regels opstellen, de praktijk kan toch altijd nog weer verschillend zijn. Kuke Belsma, er was eerder dit jaar ontzettend leuk onderzoek over, uh, over spinnen. Uh, er was een bepaald ras uh, spin waarbij uh, het vrouwtje de vervelende gewoonte heeft... om het mannetje na de paring op te eten. Het onderzoek had aangetoond, de, je zag die grote spin op dat vrouwtje aflopen... en dan, dan zag je me een beetje denken van, nou ja, als ik snel genoeg weg ben... dan eet ze me niet op. Mm -hmm. Heel maar verstandig. In sommige gevallen, dan, dan, dan werd hij nou ja, zo bevangen door lust... Dat, dat hij zich niet meer kon beheersen en dat hij bleef, bleef paren... en dus uiteindelijk ook uh, een heroïke doodstorf. Toen bleek uit het onderzoek dat dat laatste, dat, dat hij zo uh, bevangen werd door lust... vooral gebeurde als de verwantschap het kleinst was. Dus dit is een mechanisme van de natuur om intilt te voorkomen. Kent u meer van die mechanismen? Ja, dit, dit mechanisme is wel, wel bekend op zich. Uh, komt bij zoogtieren wel voor. Uh, ik heb zelf een, een tijd gewerkt aan uh, de... Noorse woelmuis, een zeldzame soort hier in Nederland. En daar wilden we voor het onderzoek... en daar hadden we ook toestemming voor, moet ik zeggen... van de diereninspectie... wilden we beesten bewust intelen. Wilden we broer zusterparingen maken. En wat we ook probeerden... als we twee een broertje en een zusje in één kooitje zetten... we kregen nooit nakomelingen. Ze vonden elkaar gewoon niet uh, aantrekkelijk. Ze, ze wilden niet uh, met elkaar paren. Tot we op een paar een truc uithalen door de, de jongen... Uit de nesten te halen en te verdelen over verschillende ouders. Zodat ze niet meer wisten dat ze broertjes-zusjes waren. Niet in hetzelfde nest opgroeiden de broertjes en zusjes. We zetten ze dus ook nog in kooien waar lucht doorheen geblazen werd. zodat ze mekaar scheur niet goed konden waarnemen. En toen bleek dat we plotseling paringen kregen. Dus wat ze deden is gewoon inderdaad. ze herkenden elkaar als zijnde in hetzelfde nest opgegroeid. en wilden niet met elkaar paren. Is het, is het denkbaar? Want het is natuurlijk een, een van de grote vragen: waarom valt iemand op de ander? Waarom worden mensen verliefd of op andere wijze tot elkaar aangetrokken? Is het denkbaar dat, dat daarbij het vermijden van uh, verwantschap een rol speelt? Dat wij iemand gewoon, ja, dat we allemaal heel ingewikkeld doen van hij heeft een goede baan en hij heeft zo'n goed gevoel voor humor, maar dat het uiteindelijk allemaal gewoon gaat om genetische match en dat je het lekker vindt ruiken om die reden? Nou, ik weet niet of dat bij mensen zo'n grote rol speelt. Er is wel onderzoek geweest, en dat het, maar dat is ook. Uh... Uh, veel kritiek verderop gekomen dat, dat, dus op een bepaald moment, uh, uh, mannen uh, genomen werden. en die mochten even een exercitie doen dat ze geen, goed gingen zweten. En toen mochten dames mochten dat uh, sweatshirt van hun ruiken. En dan mochten ze een keuze maken. wat, wat ze aan, welke man ze aantrekkelijk zouden vinden. op grond van, van, die, van die geuren die ze waargenomen hadden. En uh, het verhaal gaat, dat, dat, onderzoek, uh, dat eerste onderzoek dat toonde dan aan dat vrouwen vooral vielen op de geuren van mannen... die immunologisch totaal verschillend van ze waren. Dus dat betekent dat ze inderdaad... waarna op een of andere manier zouden moeten waarnemen... dat die mannen genetisch, voor in ieder geval voor diegenen dus... voor het uh, uh, MAC uh, major histocompatibility uh, Complex, verschillend waren. En hoe gelijker ze waren... Hoe minder aantrekkelijk ze voor. Maar dit kan ons een heleboel gezeur uh, besparen. Ja. Want als iemand uh, is verlaten door de partner, dan kan je dus gewoon zeggen: van ja, het had niks met mij te maken. Het had ook niks met haar te maken. Het is gewoon dat we genetisch niet matchen. En dus heeft ja. ze een ander pad gekozen. Hoef je ook niet boos te worden en dat soort dingen. Dus het lost ook wel wat op. Dit onderzoek. Maar goed, gelukkig weten wij al met wie we niet moeten trouwen over het algemeen. Tenminste, als je het zo wilt zeggen... wij weten onze verwantschappen over het algemeen redelijk goed. Ja, maar... Dus met naaste verwanten zeg je op een paar punt. nee, dat doen we maar niet. Nee, maar Dick houdt nou eens het zo dat in heel veel uh, delen van de wereld... juist neven en nichten uh, min of meer worden verordoneerd om met elkaar te trouwen. Hoe, hoe zit ja. dat wereldwijd eigenlijk? Hoe, hoe groot is nou, dat er percentage? Zijn veel, er zijn veel landen in Azië... Uh, waar bloedverwantenhuwelijken een, huwelijk een uh, eerder regel dan uitzondering is... percentages van 50% neef-nichthuwelijken zijn dan geen uitzondering. Zijn overigens niet de kleinste populaties, dus ze sterven kennelijk nee, toch nee, niet zo snel nee, nee. uit. <laughs> nou, Het is maar... natuurlijk zo dat als, op een paar moment, als je een nakomeling bent van een neef nichthuwelijk en je trouwt daarna zelf met iemand die niet verwant is... is, is de inteelt weer helemaal weg. He, dat gaat één nee, die nakomelingen van... Een neef-nechthuwelijk, als die paren met trouwen met iemand waar ze niet aan verwant zijn, zijn die kinderen zijn we niet ingetreeld. Dus je moet het niet generatie op generatie nee, doen. Nee, dan wordt het vervelend waarschijnlijk. Maar de Lindhout, u, u klonk niet zo enthousiast uh, uh, over dat wetsvoorstel. om het voortaan in Nederland uh, te verbieden. Wat zou u dan willen voorstellen. als u toch iets zou moeten voorstellen. om? nadelige genetische effecten van de voortplanting te verminderen. Nou, allereerst denk ik niet dat dat een primair doel van overheidsbeleid moet zijn. Uh, ik denk dat het primaire doel van de overheidsbeleid moet zijn... goede voorlichting aan mensen, zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken. Dat is altijd het uitgangspunt geweest van de erfelijkheidsvoorlichting. En uh, ik kan dat misschien nog extra illustreren... als je kijkt naar het lijstje van officiële indicaties voor erfelijkheidsvoorlichting. Uh, die uh, opgenomen is in het basispakket... is dat primair erfelijkheidsvoorlichting. Uh, uh, en als je dan kijkt naar de indicaties daarvoor... Is in de familie komt dat voor. Uh, uh, een van de ouders heeft iets. Een van de kinderen heeft iets. Uh, moeder uh, heeft een ziekte of gebruikt medicijnen... die mogelijk schadelijk zijn voor het kind. En het laatste item, niet onbelangrijk, is bloedverwantschap. Dus bloedverwantschap... Is, uh, tussen partners is een erkende indicatie uh, voor, uh, uh, uh, voor erfelijkheidsvoorlichting... en is opgenomen in het basispakket. En het kan natuurlijk niet dat iets wat is opgenomen in het basispakket... voor de, voor, voor de gezondheidszorg uh, een onderdeel wordt van migratiepolitiek. Dat is duidelijk. Er zitten natuurlijk ook al het morele aspecten aan. Want stel dat je gewoon niet voortplant... dan, dan zou er ook technisch geen reden uh, zijn waarom je het niet bijvoorbeeld met je... Broer of zus zou, zou mogen doen. Ja, ja, ja. Nee, wij kunnen niets tegenhouden wat dat betreft. Uh, het, het enige wat uh, natuurlijk in de populatie wel meegeld opgaat, doet. Dat is dat wanneer uh, er sprake is van één partner. die, uh, laten we zo zeggen. Uh, onder druk staat van een andere partner. Nee, ik, ik heb het al dat is ja, een ja, andere ik zaak. Ik kan me er weinig bij voorstellen. Maar de VPRO is tegenwoordig voor vrijdenken. Ja. Dat is het nieuwe dogma binnen de VPRO. dat we allemaal vrij moeten denken. Dus. Waarom zou dat eigenlijk niet kunnen, een broer en een zus? Is dat... In principe is het hun autonome keuze. Dat moeten ze, moeten ze zelf maar weten. We weten... Maar, wel op basis, maar uiteraard wel op basis van hele goede voorlichting. En geen niemand niemand kan een broer en een zus verhinderen om met elkaar naar bed te gaan. Maar door goede voorlichting te geven, in het algemeen publiek... maar ook als ze zelf daar eventueel om zouden komen vragen... wat ik betwijfel, kun je in ieder geval uh, voldoende informatie geven... om uh, te zeggen van het lijkt me... Een hoog risico, weet je wel zeker wat je doet. Mieke van Haals, tegenwoordig weten we ontzettend veel over genen. We komen steeds meer te weten. Vroeger wist je heel veel dingen uiteindelijk niet. En in zekere zin heeft dat een voordeel... want dan word je ook niet voor allemaal moeilijke keuzes geplaatst. Dat is absoluut zo. Maar aan de andere kant, met de nieuwe kennis... is het ook weer mogelijk om nieuwe keuzes te maken... die veel rust kunnen geven, omdat de onzekerheid weg kan vallen... Dus zoals we vroeger een ziektebeeld zagen... tussen een neef en een nicht uh, ontstaan. Uh, dus een kind van een neef en een nicht... waarvan we dachten van dat is autosomaal recessief... op basis puur van de stam, uh, stamboom. Daarvan zeiden we dat is 25% herhalingsrisico. Terwijl als je tegenwoordig weet... dat er ook met aanvullend chromosoomonderzoek... eventueel ook een afwijking wordt opgepikt... bij zo'n kind dat ouders heeft... dat uh, die familie van elkaar zijn... dan is het dus een heel ander... Uitgangspunt, dan valt dat 25% herhalingsrisico weg. Dan, dan kan dat, als het een nieuw ontstaan geromosoomafwijking is... kan dat een veel lager risico zijn. En u heeft nooit de frustratie dat iemand, ondanks dat, die, dat het genetisch niet verstandig is... toch besluit om door te gaan? Nee, dat is iemands eigen keus. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het ook gerespecteerd wordt. Anders dan schrik je mensen misschien af om juist de informatie op te zoeken. Mieke van Haalst, hartelijk dank. Ook Dick Lindhout, klinisch genetici... allebei aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. En Kuke Belsma, populatiegeneticus aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen... kunt u vinden via onze website labirint.nl. Op televisie is Labyrinth woensdagavond weer te zien... vanaf 10 voor 9 op Nederland 2. En daarin gaat het over de griep. En volgende week zijn wij er weer zelfde tijd. Zelfde zender tussen 8 en 9 op Radio 1. En dan gaan we het hebben over de... Op belprijzen, want die zitten er ook weer aan te komen. Nu op deze Zender, Het Journaal en daarna Holland Tok Radio. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een fantastische avond. De heer Cohen is het schothondje... Van dit kabinet. Meneer Wilders, u kunt ervoor kiezen om dit kabinet ten val te brengen. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de bedrijfspoedel van Rutte 1. U bent de medeklungelaar. Meneer Wilders, meneer Wilders, meneer Wilders, u zou proberen via de voorzitter te spreken en ik klungel niet. Meneer Wilders, met dit geschreeuw haalt u uzelf. Deze kamer, maar vooral ook uw kiezers omlaag. Ik heb echt zelden zoveel domheid achter elkaar gehoord, met alle respect. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Robert en Irma willen over drie jaar een camper kopen. Dat is Robert en Irma's plan.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 Dit is Radio 1.